Manchester United heeft een belangrijke stap gezet... op weg naar de finale van de Champions League. In Kelsenkirchen werd het 2-0 voor Manchester. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Giggs scoorde in de 67ste minuut, Rooney twee minuten later. De return is volgende week. Morgen is de anderhalve finale tussen Real Madrid en Barcelona. Het weer vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen minimaal rond 6 graden. Overdag veel bewolking. In het oosten en zuidoosten kan een regen- of onweersbui ontstaan. Maxima tussen 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCAV. In het eerste uur kon je luisteren naar Johan Havenaar, psychiater. Het ging over Chernobyl en de gevolgen daarvan. En het ging ook heel erg over de kracht van de psyche. Want wij kunnen onszelf ziek denken, zei hij. We kunnen onszelf ook beter denken. De angst voor een ziekte. De angst op zich kan je ziek maken. En soms neemt angst ook een loopje met je. Maar hoe maak je nou korte metten met die angst? Muizen, hoogte, spreken in het openbaar, bloed. Zometeen horen we graag van welke angst jij jezelf overwonnen hebt. Welke angst heb je overwonnen? En hoe heb je dat gedaan? Hoe voelde dat? Vertel het op 0800 1121. 0800 1121. Stuur een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl. Twitteren kan: hashtag Dumos of hashtag kazeluna. En dan uh, kunnen wij jou in de uitzending verwelkomen. Goedenacht, hier heb ik een lijn. Ben ik dan Dat zou zomaar kunnen. Oké, okay. <laughs> ja. Ik ben hetzelfde dan als... Ja, ik heb uh, angst eigenlijk niet overwonnen. Maar ik heb suits gesprongen. En uh, de, in zo'n scherzend nog. Dan, moest, dan zat je met de piloot erin en de instructeur. En dan ze twee achterin. En dan moest je naar buiten klimmen. Op het wieltje gaan staan. ja, om de vleugel vasthouden. En naar achter uh, springen. Maar ik was zo bang... Ik heb hoogtevrees, maar ik, ik wilde mezelf ook bewijzen, ik, ik wilde graag... Uh... Ja, maar hoe kom je dan uh, in zo'n Chesnaatje terecht? Ja, ik, ik ging naar die uh, dingen toe, ik, ik meldde me aan bij de paar club. En uh, ik wist zelf nog geen eens moeten dat, ik, dat ik denk dat zal zo'n uh, grote dat zijn of zo, weet je Maar het was een uh, Chesnaatje. Nou ja, ik, uh, ik had een paar uh, schrift, uh, een beetje een paar lessen gehad zo, in een zaaltje over wind en dingen. En dan moest ik gelijk op een. Uh, daar in 16 uur op een kist gaan staan en een beetje van afspringen. springen. Hij zegt: Goed, en erin. <laughs> nou, dat ging <laughs> oh, Het was winter en ik, was staan. ik, ik moest zorgen hè, dat ik uh, niet naar beneden ook naar beneden keek. Dus het vliegtuig, vliegtuig zit dan in de lucht. En dan is er een plek waar je naartoe moet uh, springen. Het dus vliegtuig gaat op de as of in de wind, waarschijnlijk zo ongeveer. En ja, hoor, dat ging ik. En toen was ik heel blij. En ik, ik, ik hing daar, ik, dan ben ik niet meer bang. Maar wat gebeurde er, er moesten nog meer mensen springen. En dan, het was zwinters, dus het duurde weer een tijd voordat je er weer in mocht. En dan was die vreselijk altijd weer. Maar toch weer telkens overwinnen. Ja, maar eh, je hebt het één keer gedaan. Uh, ja, nou, acht keer heb ik gesprongen bij elkaar. Acht keer totaal? Ja, eerst in Rotterdam vier keer en toen ben ik naar, naar Texel gegaan. En daar heb ik ook nog drie sprongen gemaakt. En toen was er een beetje... Er zelf zoveel mensen vanuit de Duitse vakantiegangers en anders voordat ik... En daar sprong... Sorry? Nee, ik zei niks. Ik zei niks. En daar de, de, de sprong ik eerst eerste keer met een meisje samen. Die konden kon er maar met z'n tweeën in. En uh, toen zegt hij eh, uh, Laat zij eerst, want ze was ook bang. En uh, ik dacht, nou, ik mag als eerste eruit zijn. En toen zat ik daar. Ik zei, ja, natuurlijk stoer. van oké. Okay. En, uh, maar het meisje hem een mooi beetje. En uh, op de grond legt dan een kruis waar je naartoe moet. Uh, weet je, en dan word je afgezet. Yeah. Dus dat vliegtuig moest je nog een draai maken, Ja, ik, ik wist niet waar ik het had. Maar ik uh, ja, kwam Maar ook telkens daar kwam ik dan. De, als je er hing naar je eerste sprong, dan dacht je: ben ik daar naar bang voor geweest. Ja. Het was echt ongelooflijk een ongelooflijke mooie ervaring. Maar het enige wat Maar mij... was het was allemaal bedoeld voor jouzelf om te bewijzen dat jij over die vliegangst... of die sorry, die hoogtevrees heen kon stappen? Ja, het, nou, het was ook uh, dat ik tegen andere mensen... Het was voor identiteit tijd te krijgen. kijk eens wat ik heb. Ik heb gesprongen uit een vliegtuig. Ah, okay. Het was echt heel erg psychisch. Maar vertel even wat er gebeurt. Want je, je, je, je, je springt uit dat vliegtuig. Zijn dat secondes waarin je eigenlijk uh, denkt... ik ga dood? Dit was het? Nou, dus, dus laat me zeggen... je, je, je, je moest... Uh, die instructeur die glimlacht tegen, jij glimlacht dan terug, alsof je niet bang bent. Dan moet je. Er zit geen deurtje in, in die chair, daar, waar, die, waar die instructeur zit. En dan zegt die klim, en dan pak je je bij die vleugel vast. En dan ga je naar buiten. En dan ga je op het wielpje staan. En dan tripp je een stukje uh, voetstap op, uh, op, op die stang van dat wielpje. Nou, en dan sta je daar. En dan uh, zit een static lijn weet je aan dus, dus, uh, je, je zit nog een lijn en dan vliegt er vast. Dus nou een stukje vallen, dan trekt hij automatisch je... Uh, je shoot mee. Uh, ja, want ik had ook nog een reserve op mijn buik... maar dat had ik nooit open gedaan. Dat had ik niet gered. Dan had ik doodgepallen. Uh, <laughs> nee, nee. Maar dit was in de tijd van, van, van uh, parachutes die je niet kon besturen, of wel? Uh, nou, dat is maar echt nog met een koepel. Dus je kon maar een klein beetje besturen. Je kon wel iets doen. En een lijn boven je hoofd. En dat, dat deed ik dan wel. Ik kwam wel goed terecht ook. Het was heel mooi, die aarde. Want het was ook typisch. Laat ik dat bij... Uh, over Einstein en alles, dan komt die... Je denkt dat je naar de aarde toe valt, maar dat laatste stuk, dan gaat het heel hard. Komt, maar de aarde komt naar je toe. Ja, ja, ja, ja. Als je dat zo leest, dat is natuurlijk gek, weet je. Want uh, ik heb geen aantrekkingskracht genoeg om die aarde naar me toe te trekken. Maar dat, dat zie je dan gebeuren, dus dat uh, is zo verbaringdwekkend. Nou, je hebt, je hebt er in ieder geval een aantal een mooie ja. ervaringen door opgedaan. He? Mag ik nog één stukje zeggen? Want ik, ik, ja. uh, daarnet in dat programma, daar werd te weinig... Uh, Onderscheid gemaakt, of überhaupt niet. Je hebt dus schrik, vrees en angst. Er is dus uh, angst, heb je voor iets onbestemd, weet je wel? Ja. Want ik kom bijvoorbeeld met, uh, ik, vrees heb je voor iets rationeels. Dus ja. je zegt, kenniscentrale kan ontploffen, moeten we dat en dat doen? Dan ben je zogenaamd rationeel bezig. Ja. En angst heb je voor iets wat, wat onheimelijk is, hè? Wat ja, trooit, onbestemd. Ja, onbestemd. Het is een donkere kamer of dingen, of wij, mensen zijn niet gewend door het park lopen. Of het s'nachts, dan schrikjaar je een doodje. Ja. Maar van elke schaduw. En maar, kind, ik, ik vind het een mooie onderscheid trouwens, hoor. Schrik, vrees en angst. Ja, die kan je niet dus Schrik heb je nodig. Dat, uh, uh, je bent in een toestand. Je verwacht niet dat dus niemand laat je schrikken. Weet je? Ja. Uh, en vrees verlangt een object. Angst niet. Angst is onbestemd. Ja, ja ja en een van de dat voel ik nog even snel maar andere mensen moeten natuurlijk ook ortega y Cazette, die de Spaanse filosoof die de mens is het enige dier die uh, doodsangst doodangst hebt bij afwaardigheid van doodsgevaar. Ja, precies, precies. En dat daar. is eigenlijk... Uh, da daar de hebben we het vraag. in de issue ook uh, heel nadrukkelijk over gehad. En eigenlijk, ja. eigenlijk is het paradoxale dat we eigenlijk steeds minder hebben... om ons zorgen over te maken. Kijk maar gewoon naar de cijfers. Hoe veilig leven we wel niet statistisch gezien dan... Nee, maar dat zegt niks. Want anders zou bijvoorbeeld ze op zichzelf... nooit zo'n aanhang kunnen hebben als hem niet... Uh, want het is ook niet raad om zo bang te zijn... voor uh, moslims en alle anderen. Ja. Je kan wel wat zeggen en het is ook goed. En uh, dat maar in wezen is het onzin om bijvoorbeeld uh, te spreken over de komende hele vloedgolpen van buitenlanders. Ik bedoel, dat is onzin. We kunnen ze zelfs nog gebruiken, rationeel gesproken. Zijn het allemaal sterke jonge gasten die uit Tunesië komen? Ja, ja. Of, uh, of, is... na, of een aantal jaar hebben ze hard nodig. Ja, zeker kijk, kijk maar naar de, de dalende <laughs> geboortecijfers. Ga... Sorry, die Polen zijn, zijn, die zijn, laat me dan even zeggen, niet precies bedoeld wit. Waarom zouden ze nou... Die zijn, dat zijn geen moslims, zijn katholiek. Ze werken. Ja. Uh, we hey, willen ze niet hebben. Maar voor we de hele wereld besproken hebben... ga ik inderdaad okay, even ja. een andere luisteraar Ik hey, bedank dus. Ja. Oké, okay. <laughs> dank voor bellen. Dag. Ja, Dag. Mijn vraag is... Uh, ja, ik wil graag praten over angst. Hoe heb je een angst overwonnen? Op wat voor manier heb je dat gedaan? En, uh, en wat heeft dat uiteindelijk opgeleverd? 0800-1121. Ruben, goedendag Goedendag. Ben ik in de uitzending? Zeker. Nou, ik wil even melden. Ik weet niet of het gaat om angst om het buitenland inderdaad. Ik denk dat het daarover gaat. Want dat, dat nee. nee, daar gaan niks. we het niet over hebben hoor. Nee, precies. Daar heb ik ook niks te melden. Ik moet zelf uh, even denk ik uh, inbrengen. Ik ben um, al maandenlang depressief. Uh -huh. En uh, dan uh, uh, uh, is de angst vooral om binnen te blijven, om niet naar buiten te gaan... om niet uh, de straat op te, te willen en te kunnen. En, um... wat, wat, waar, waar ben je bang voor als het gaat om de, de buitenwereld, zeg maar? Dat, dat, dat is het derde punt. Um, dat is, het heeft te maken met depressiviteit. Depe, depe, en ik denk dat angst, um, angst voornamelijk ontstaat uit uh, niet wetend wat er is. Ja. En uh, om er ook niet mee in aanraking te willen komen ook. En uh, ik wil dat even zeggen. En uh, wat ik ook wil zeggen is dat er, er is gewoon hulp. Je kunt gewoon hulp zoeken daarvoor. Ja, maar e eerst even, e ik wil even iets meer horen over jouzelf, Ruben. Want je zegt, eh, ik ben al, al, uh, al, al maanden uh, depressief. Hoe uitziet dat dan, behalve dat je niet naar buiten wil of gaat? Dat uitzicht voornamelijk in uh, voor je uitstaren en het gevoel hebben dat je helemaal niks meer kan en helemaal niks meer wil, en volgens ook niks meer durft. Dus het is een opeenstapeling van. En um, um, wat ik aan alle mensen die, uh, uh, die luisteren, uh, die angst hebben, wat ik zou willen zeggen is, uh, zoek hulp. Praat erover met iemand die er en niet een psycholoog, maar een psychiater en uh, praat erover, want dat helpt echt enorm. Waarom niet met een psycholoog? Uh, omdat een psycholoog je alleen maar uh, uh, vol trots met pillen. Dat zijn toch juist de psychiaters die dat doen? Um, ik dacht dat het juist de psychologen waren. <laughs> de psychiaters zijn de mensen in ieder geval met de, de, de puur medische achtergrond... en de psycho psychologen zijn degene met de psychosociale achtergrond. Oh, dan ben ik zo in de war dat ik zelfs dat niet meer weet. Maar um, uh, het, het, het, het, het is een kwestie van doen ook. En uh, angst is iets. Um, um, je hebt ook heel veel mensen die zijn heel erg bang voor spinnen. En dan heb je bijvoorbeeld in uh, um, een dierentuin heb je bijvoorbeeld dat je spinnen of je, je arm yeah. kunt laten precies. lopen. Ja, yeah. precies. En um, uh, dat is bijvoorbeeld iets... Uh, net door angst. Uh, uh, even kijken hoor. Maar even, even, even, even, naar je, even naar jezelf vertalen. Hè? Want je zegt um, de, dat je, je behoorlijk last van hebt. En dat je dan, ook, dan echt ook wel stevig in de put zit. Wat, wat, wat ja. kun je of wat ga je eraan doen? Nou wat ik eraan ga doen is dat ik... Ik word uh, uh, per 3 mei opgenomen. Mm -hmm. uh, uh, uh, door middel van de bedrijdersstichting. En dat is een stichting die is voornamelijk actief in Zaandam, naar meen, Maar ik weet niet of ze heel landelijk zijn. Maar angst is iets... Kijk naar jezelf, zie wat het is en overwin het. En het is gewoon iets wat heel makkelijk te overwinnen valt ook. Want, want angst bestaat eigenlijk niet. Ja, precies. Maar ja, dat, dat maakt dus ook... Ik verstik me bijna. Dat maakt het ook tegelijkertijd zo uh, lastig om er iets aan te doen, toch? Ik bedoel, juist omdat het in jouw geval ook het gaat om iets onzichtbaars. Het zit in je, het borrelt op en dan, dan baf is het er. Ja, maar uh, da daarom is, is het ook zo ma makkelijk om er iets aan te doen. Het, het is helemaal niet. Uh, uh, hoe zeg je dat? Ingewikkeld of zo. Het is, het, het, is, het, het is een heel normaal iets ook. Het is een. Angst is zo menselijk. Ja. ja. Dat wilde ik even meegeven. Want, um, ik hoorde net een heel verhaal over parachutespringen en, uh, springen en dat soort dingen. Ja. Maar als je echt angst hebt en het zit echt in je, dan, is dat, dan hoort dat bij jou en kun je er zo makkelijk mee omgaan. En ik, ik, ik, ik raad iedereen aan om gewoon uh, uh, na te gaan dat angst is gewoon iets wat. Een onderdeel is van jezelf. Oké. Okay. Ik hoop dat, jou, uh, dat het jou lukt, Ruben, om, uh, om, om, om jouw angsten een plaatsje te geven. En uh, te accepteren als een onderdeel dat bij jezelf wordt. Dat lijkt me in alle opzichten een uh, bijzonder geruststellende gedachte. Dank voor het bellen. Ja. En trouwens veel sterkte. Dank u wel. En u een heel fijne uitzending. Dag. Oh, Dank je Dag. 0800 1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Kazeluna.ncv.nl als je liever mailt. Um, en we hebben het over het overwinnen van angst. Hoe, op welke manier heb je dat ooit voor elkaar gekregen? Ad, goedenacht. Hey Frank, goedenavond. Hallo. Hé, hey, ik uh, wou iets vertellen waar volgens mij veel luisteraars ook last van hebben. En ik in ieder geval uh, van gehad tot het afgelopen jaar. Yeah. Dat is een uh, heel, zeg maar, bijna permanent verstopte neus s'nachts. En het idee dat je niet kan inslapen. Oh, yeah. dat, je, dat je het benauwd krijgt, dat je gaat stikken, dat je, dat, je er niet, uh, dat je er niet uitkomt. En dat je eigenlijk zo lang wakker ligt totdat je uiteindelijk van pure moeheid wel dan een paar uurtjes slaapt. En dan weer zo'n periode van wakker liggen. Uh, ik heb daar uh, nou ja, in toenemende mate de afgelopen jaar in last van gekregen. En uh, dat begon panische vormen aan te nemen. En ik heb hem nou vorig jaar uiteindelijk laten opereren. En dat heeft wat mij betreft een goed gevolg gehad. Die neus is open gegaan. Het, uh, nou ja, het is allemaal in die neus uh, zijn de slijmvliezen verkleind. En het neusschot is uh, rechtgezet. Maar die, die periode eraan voorafgaand herinner ik me was bijzonder angstig. En uh, je kan jezelf van alles voorhouden. Van ja, Je kan natuurlijk niet stikken, je kan altijd door je mond ademen. Maar in zo'n nacht, alleen in het donker... kan het heel vervelend zijn. En uh, ik denk dat... Uh, ja... Uh, zo gek is heel Nu, nu probeer aan het terug te denken... dan komt dat een beetje terug hoe je je dan voelt. Wanneer is dat begonnen, dat gevoel... dat, dat, dat, dat je wel eens zou kunnen stikken? Uh, ja, een jaar of... drie, vier, vijf geleden... In, uh, ja, in toenemende mate. Als ik alleen ben, had ik eigenlijk minder last van. Als ik met mijn partner in bed lag... natuurlijk wat meer, want... Ja, dan ga je rare dingen doen. Je gaat het bed uit, je gaat tv kijken of krant lezen beneden. En ja. uh, dan is dat natuurlijk heel onrustig en vervelend. Dus uh, dat zie je dan zelf ook. Dus je probeert eigenlijk dan toch maar gewoon stil in bed te blijven liggen. En een soort regelmatige ademhaling op te bouwen. En, maar ja, als dat niet lukt, dan wordt het heel erg uh, beklemmend. Maar er zat dus blijkbaar een, een, een, een medische oorzaak ja, ook alvast. Anders gaan Ga je niet zo openmaken. Kijk, en misschien is het, uh, is het wel iets, en misschien is het niet iets. Ik ga naar de dokter. Het is uitgezocht, en die specialist die het uitzocht, die zei, nou ja, het, uh, u kunt er wat aan laten doen, u kunt het ook niet doen, u moet het zelf weten. Ja. Nou, daar heb ik ook nog even mee rondgelopen. En na uh, een maand of vier, vijf dacht ik, ja, ik moet het toch in ieder geval laten doen. Dan weet ik in ieder geval of het wat is. Als het dan niks is, dan weet ik dat ik mezelf moet vermannen en proberen om gewoon die angst te overwinnen. Als het wel wat is, dan laat ik er wat aan doen. En dan gaat het hopelijk over. Nou, ik heb er uiteindelijk wat aan laten doen. En het is dus inderdaad zo goed als overgegaan. Maar uh, het is een heel moeilijk proces geweest naartoe. Maar even, even voor mijn begrip altijd. Want dat, dat proces naartoe dat betekent dat je lang getwijfeld hebt... of je toch niet iets aan je kner had, zou ik maar zeggen. Of je ja, toch niet gewoon ja. vooral in je bovenkamer zat allemaal. Ja. Nou ja, je denkt ook, oh, kom op, eh, niet zo kinderachtig zijn. Eh, ik kan gewoon slapen als ik wil slapen. Maar dat... Lukt dus op een gegeven moment niet meer. En je gaat, ook, uh, je gaat ook gewend raken aan minder slapen. Dus je gaat met nachten van. nou. vier uur, vijf uur, zes uur. ga je genoeg nemen. Want dan heb je wel genoeg. Om het. laat ik zeggen, het minimum heb je dan wel gehaald. En dan kan ja. je de dag wel weer aan. Maar het is natuurlijk niet goed. Nee. Dus je moet eigenlijk toch op een gegeven moment denken. van. Uh, ik moet weer de andere kant op gaan. <lacht> ik moet weer meer rust vinden. <lacht> en uh, het moet weer lukken. Operatie geslaagd. Uh, feit is dat je daarmee ook. ...onmiddellijk je angst kwijtraakt of bleef er toch nog iets in je hoofd rondhangen van... ...nou, ik weet het allemaal zo net niet. Nou, in eerste instantie duurde dat nog wel even voordat het helemaal weer goed gekomen was met die neus. Dus dat heeft nog een, een aantal weken geduurd en die waren niet, niet fijn... ...want dat zit dan in eerste instantie nog heel erg dicht. Dus dat is sowieso heel, uh, heel vervelend. Uh, daarna, het, het wennen aan gewoon rust vinden heeft ook nog tijd gekost. Ja. Dus inderdaad, jezelf voorhouden van: Nou, ik kan gewoon slapen, ik kan gewoon gaan liggen, ik kan ook het dicht doen, uh, zelf, nou, ik rustig in een droom vliegen en daar ga ik. Ja. Dat kost ook nog tijd. Ja, nou ja, goed, ja. Je, zit, je zit blijkbaar in een ritme van: uh, laat naar bed gaan, uh, maar misschien ja. hoef je morgenochtend wel ja, niet te luisteren Ik van dit programma. Hartstikke goed, dat, dat <laughs> horen we graag. Ja. En uh, de groeten, want dan komen je vast wel weer tegen in Levende Lijven. Oké, okay, ik wens jou en alle luisteraars uh, die hiermee worstelen ook alle succes. Oké, okay, dank okay, voor okay, bellen. Hi, hi. 0800 1121 is de telefoon van Casaluna. als je wilt praten over een angst die je overwonnen hebt. Ik wil vooral hoe heb je dat gedaan en hoe voelde dat uiteindelijk om die angst te overwinnen. Ik ga muziek draaien van de zanger van The Verve, weet je nog, Bittersweet Sweet Symphony was van hun Richard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 Which way I will choose The corridors of discontent That I've been traveling On the lonely search for truth The world's so frightening Nothing's going right today Cause nothing ever Dat was uh, Johan Havenaar de gast, psychiater en, en degene die een studie gemaakt heeft... naar de psychische gevolgen uh, van de gebeurtenissen in Tsjernobyl. Uh, angst blijkt een uh, ziekmaker. Niet alleen, niet uitsluitend, verre van dat zelfs, maar uh, angst op zich kan je bijzonder ziek maken. De vraag is ook of je die angst kunt overwinnen en zo ja, hoe doe je dat? En daarover wil ik graag uh, in dit uur praten met jou, met de luisteraar. Jasper, goedenacht. Hallo. Ja, ik ben zelf een, een slachtoffer van de angst. Um, 9-11, dat, dat uh, weten we allemaal nog. En sinds die tijd heb ik eigenlijk uh, drie dagen daarna uh, een, uh, een angstaanval. En eigenlijk tot op heden gebruik ik medicijnen. Voorloop bij de psychiater en de psycholoog en... GGZ, en in alle instanties die je maar kan opnoemen. Drie dagen na uh, 11 september gebeurt er wat in je hoofd. Wat precies? Op het moment, en dat is, uh, pff, dat is een hele rare reactie... zit je te giegelen en te lachen van wat er, wat er gebeurt in New York. Maar juist mensen die gaan giegelen, daar ben ik dus nu achter gekomen... dan, elke keer als je giegelt, dan, dan druk je jezelf uh, naar achteren. Het is een redelijk bizarre reactie inderdaad. Ja, maar het is ook een, een reactie wat mensen in Azië hebben of in Afrika. Als er iemand dood is of wat dan ook, dan gaan ze lachen in plaats van huilen. Dus, uh, maar een... maar wat, wat is het dan dat je gaat giechelen om, op het moment dat er zoiets feestelijks gebeurt? Omdat je het niet kan vatten. Mm -hmm. Maar ik het het, het, het bedoel, dat alleen staat op zichzelf. Maar... Uh, pff, ja, maar daarna heb ik gewoon een enorme angstaanvallen. Ik durf niet meer met openbaar vervoer. Ik durf niet meer naar buiten. Maar, maar kun je uitleggen Jasper, waarom niet? Zat, zat daar een soort waarom aan vast? Mm, een soort uh, sociale fobieachtige angst. Uh, ja, dus agorafobie en sociale fobie en, Agora ja, is ple pleine hè? Ja, plein vrees. Ja, ja pleine vrees. Ja. En dat is... Nou ja, grote, grote plekken dat vind ik juist lekker omdat er veel ruimte is. Dus dat, dat is niet het probleem. Maar het, het, gewoon het uh, in een, in een, in een, in een uh, sardineblikje zitten samen met andere mensen. Of in de file kreeg ik al meteen een angstaanval dat, dat gewoon stilstaat. Ja, maar daarvoor had je het allemaal niet? Mm. wel met schoolreisje. Gewoon je altijd benauwd, vossenjacht, dan word je in je eentje achtergelaten. Dus de, de basis die lag er wel al. Ja. En ik gebruik uh, nu paroxetine, uh, al wel bekend in de hele wereld als xeroxat. Dat zegt mij niks, maar dat, dat is een paniekonderdrukker. Ja, Prozac ken je dat? Ja, Prozac ken ik. Nou, dan ga je een stapje naar beneden dan kom je bij xeroxat. Dat is sterker bedoel je? Een stapje naar beneden? Nee, een stapje naar beneden is juist minder... Uh, oh, oké, okay. minder sterk. Uh, ja, ja. En dat is, dat is tegen angst en uh, tegen ah, dat je plotseling in paniek raakt. Uh, want ik fiets nu gewoon alles, het liefste. Dat ik gewoon zelf onder controle ben. In plaats dat een machinist of een uh, metro of een bus, buschauffeur mij... Uh, Leid. Ja. Maar heb je nou enig idee waarom nou precies uh, de gebeurtenissen in New York voor jou de trigger waren? Het, uh, het, uh, het uh, onrealistisch? Dat je het gevoel hebt wat gebeurt er nu en je wat, wat was er met Tjernobyl? had je het uh, was het laatste over. Mm -hmm. Nou, Tjernobyl uh, is hetzelfde uh, effect misschien is het, als ik uh, tien jaar daarvoor uh, 86, was het 86. Ja. Als ik het uh, tien jaar daarvoor had meegemaakt of wat dan ook, dan had ik misschien dezelfde effect gehad. Ja. Maar het wordt nu zo levendig en zo helder op het beeld gezet. Je, je doet CNN aan en, uh, en je ziet tweede vliegtuigen erin vliegen. En daarna had ik ook nog mijn eerste kat die ik moest laten inslapen op de dertiende bij de dierenarts. Dus het was allemaal... Uh, uh, het was ja. te veel. Het was uh, ja, stap op stap. En dan op een gegeven moment komt die angst. Maar die angst die is, die, die is natuurlijk eigenlijk. Is het is een vluchtgedrag is het, uh, meer. Wat moet er gebeuren voor jou om die angst kwijt te raken? Mm. Nee, sommige mensen raken dat gewoon niet kwijt. Nee, nee. Net zoals militairen die naar Afghanistan gaan of iets. Of naar Pakistan of weet ik wat. Je blijft het altijd uh, bijhouden en je blijft uh, je leven lang medicijnen slikken om dat uh, tegen te gaan. Dus, uh, ja, je denkt dat je letterlijk met die angsten uh, uh, oud zult worden. Ja, ik weet het niet. Ze hebben me ze nog nooit uh, gezegd dat Siroxat uh, op een bepaalde manier, uh, dat het je dood kan. Uh, maar volgens mij niet. Volgens mij is het minder schadelijk dan aspirin. Oké. Okay. Dus, uh, Dank ja. voor bellen Jasper. Oké, okay. heel succes, ik blijf luisteren. Oké, okay, heel goed, dankjewel. Hé, hey, succes, bye. Hoi. Dag, 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Heb je weleens angst overwonnen en zo ja, uh, hoe doe je dat? Lois, die schrijft een, een mailtje. Bedbugs, daar was ik bang voor. En nog steeds ruk ik in hotels de lakens van de bedden voor ik ertussen kruip. Heb zo uit meegenomen van de vakantie en de stress om ze weer kwijt te raken was slopend. Sliep bijna niet meer. En vaak met de lamp aan. Bed ontsmetten, alles te lijf met de stoomreiniger. En nu, na twee jaar geloof ik dat mijn huis eindelijk vrij is van die engerts. Google ze maar eens. En dat dan in je bed en bijna niet uit te moorden. Meneer Van Tongeren, goedendag. Goedendacht, eh, goedendacht eh, Frank. Heeft u een mijn angst feest, overwonnen? Waarblieft. Heeft u een angst overwonnen? Nou, eh, ik ben namelijk chronisch ziek aan mijn ogen... En ik loop dus op een bepaalde manier. Ik ben dus ook bang dat ik vouw. Ik durf ook bijna niet dus angstig om op een trap of in een kelder of in een lift. Maar je raakt er natuurlijk aan gewend. En daarom kunnen je natuurlijk overwinnen. Maar hoe, uh, want die angst op zich, dat is nou een angst die ik heel goed begrijp als u slechtziend bent. Ja, maar kijk, je kunt uh, namelijk omdat ik dus hulp heb gehad bij Sensus. Psychische hulp. Ja. Kun je daar natuurlijk een beetje overwinnen? Oh. Ik ben al 11 jaar. ben ik dus. Eh, slechtziende. Ja. Ik, ik kan nog wel. Nog wel zien. 70% en 20%. Ja. Maar je kunt het overwinnen. als je maar psychische hulp krijgt. En wat heeft u precies gedaan? Wat heeft u voor hulp gehad? Nou, eh, verleden, heden en toekomst. We zijn Census in Nijmegen. En wat is verleden, heden en toekomst? Wat is dat precies? Nou, eh, wat er dus in het verleden gebeurd is en het heden en dan werk je naar de toekomst toe. Ja. Kijk maar, ik was dus bang dat ik dus blind zou worden. Kijk, en dat is gelukkig niet gebeurd. En ik word niet blind en daarom was ik zo angstig. Ja. Dus ook als ik ging slapen, dan deed ik het licht uit en dan was ik gewoon bang. Angstig. Maar Wat ba ba dat bang... Omdat ik bijvoorbeeld het lichtknopje niet kon vinden. Oh, zo, Ja. Yeah. Kijk, en daar, en daar kun je dus, als je, als je het probeert, dan kun je het overwinnen. Kijk, je... ik heb in mijn leven heel veel meegemaakt. Kijk, en daar worden alleen maar sterker van. En wat heeft ze allemaal meegemaakt? Nou, met eh, dodelijke ongelukken en zo van vrienden. En eh, ik heb heel veel problemen gehad in Afrika, dat ik bijna niet meer naar huis kom. Kijk, en dan wordt het dus ook wel angstig als je bij mensen moet slapen die je nooit van zijn leven gezien hebt. ja. Nou ja, dat... Ik ben dus in Ghana, West-Afrika geweest. En toen moest ik dus terug naar Ivoorkust. Dus eh, lag ik in, in, uh, een uur van het vliegveld af. Had ik daar iemand op het vliegveld leren kennen. Ja. Die woonde dus in een krottenwijk. Een uur buiten Abidjan En dan had ik dus naast die jongen geslapen. Nou, ik kende die jongen helemaal niet. En dan wordt het dus ook angstig. Want als je dan op een gegeven moment mensen met machetes rond ziet lopen binnen in de nacht... Ja. Ja, ik kende die mensen helemaal niet. Nee. Dus je bent, je bent je leven niet zeker. Ja. ja. Uh, uh, uh. Kijk, dan daar, daar kun je dus overwinnen. Want ik praat er nog wel eens ooit over. Maar niet dat ik er dromen van heb of zo, daar niet. Dus uh, daar heb ik allemaal wel overwonnen. En ik ben dus ook blij dat ik dat dus gedaan heb. Yeah. Om dus uh, dingen te doen. Kijk, ik loop ook op, als ik ga wandelen, ik doe graag wandelen. Ik ben graag buiten in de natuur. Ja. Dan loop ik op een bepaalde manier... dat mensen soms denken, denken... Gerrit is dronken. Maar Omdat Gerrit... ik dus bang ben dat ik val. Maar Gerrit is gewoon slim. lief? Gerrit is slim. Die loopt op een slimme manier. Ja. Ik uh. loop op een hele slimme manier. Want je kunt aan mij dus niet zien... dat ik iets mankeer. Nou ja. Ik heb dat gewoon geleerd. Behalve dat het er soms uitziet... Alsof u dronken bent. Maar wat, wat doet u dan in die manier van lopen? Nou, dus uh, uh, uh, uh, rare stapjes. Net of ik dus uh, gewoon zigzag over de straat heen loop. En waarom doet u dat? Nou, omdat ik zeg al dat ik bang ben dat ik dus, uh, dat ik dus val. Maar dat als, ik u, als u zigzag loopt, dan is die kans toch niet kleiner? Uh, ja, dan is de kans kleiner. Dan, dan, dan heb ik mijn eigen beter onder controle als ik dus probeer recht te lopen. Okay. Ik maar er hebben we wel meer mensen hoor die dus slechter zien... die gaan op een bepaalde manier lopen. Ik, ja, nou, maar, maar, maar toch niet Ja, ik, ik, ik kan me niks meer voorstellen, maar u loopt een ja, beetje... Ja, nou, dus niet, niet echt helemaal van links naar rechts over de straat... maar gewoon op een bepaalde manier. Ja. Kijk, en daar heb ik zelf een beetje ontwikkeld. Hetzelfde de voordeursleutel, er zitten van die krasjes op. Dan weet ik precies... Oh, dan ga ik ga met mijn duim overheen... en dan weet ik precies dat dat de voorsleutel is van de voordeur. Ja. Ik, ik durf ook bijna niet meer in de lift, dat ik zo bang ben dat ik geen grip heb, dat ik bang ben van, er gebeurt iets, ja daar is, daar is de angst. Maar dan gaat het niet eens zozeer om, om het zien, maar gewoon omdat er misschien iets geks gebeurt. Ja. Kijk, ik heb, vroeger heb ik antennes gezet, ik ben al 57, liep ik over de nok van het dak. Ik durf nou echt niet meer op het dak hoor, helemaal niet meer, want dan ben ik gewoon bang. Ja. Ja, nou... En dus dan die controle, als ik bijvoorbeeld mijn eigen start te scheren, ik zie niet die afstand, die kan ik dan niet zien, dan zit ik bijna in het begin, deed ik mijn eigen heel veel stoten, en met mijn hoofd tegen de spiegel aan. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is gewoon een hele gekke manier, is dat, dat, ik, ik weet niet wat dat is, maar je leert er natuurlijk maar omgaan, maar wennen doe ik het niet. Ik begrijp het. Oké, okay, hebt... graag dat je het mogen vertellen. Ja. En als mensen dus op een gegeven moment uh, dus ook uh, slechtziende worden... dan is census is een hele goede organisatie. Je moet er alleen heel snel bij zijn. Verleden, heden, toekomst. Ja. Dat dank. kun je zelf bij census aanvragen... als je dus op een gegeven moment oogproblemen hebt. Meneer Van Tonger, hartelijk dank. Ja, gedaan. Fijn dat, dat u belde. Dank u wel. En een prettige ja. nacht nog. Ja, hetzelfde. Dag. Dag. Al blies ik trompet hoog van de toren, al zong ik in koren de sterren van de hemel het hoogste lied. Maar had de liefde niet, dan klonk het toch net als toeters en bellen. Ik had niets te vertellen, had ik de liefde niet. Zonder liefde. Zonder jullie stel ik niets voor Had ik jullie niet bij me Dan ging ik eraan Want liefde is echt en liefde is aardig, is open oprecht en eerlijk rechtvaardig. Het is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen, die ieder verdriet zelfs de dood kan overwinnen. Zijlstra en Lydia van Dam. Zonder liefde ben je nergens. Jeroen Zijlstra, dat zijn bent. En uh, voor het album uit 2006. Met uh, dezelfde titel als dit nummer. Toch de gastvocalist dus Lydia van Dam aan. We hebben het over, uh, over het overwinnen van angsten. Uh, is jou dat ooit gelukt? En hoe heb je dat dan vervolgens gedaan? 0800 1121 um, En toen had ik marie aan de lijn. Goedenacht. Hoi Frank. Hoi. We hadden vroeger uh, een boerderij en we stikten het van de muizen. En die allemaal over de vliering en uh, nu werd je als kind s'nachts wakker en dan zaten ze tussen je voeten. En er werden de vallen neergezet en uh, op de vliering werd gif gestrooid. En dan hoorde je s'nachts die muizen aan me krijgen en het was echt nachtmerries zwaar het. En dat was elke nacht hoorde je ze lopen? Ja, dan hoor je ze op de vliering. En uh, die kreeg natuurlijk dat gif binnen. Dus dan lagen ze daar te krijgen. Maar ze zaten ook in onze slaapkamer. En uh, onder het bed. En er werd dan een val neergezet. En dan af en toe een schot er eentje in. En dan hoorde je die ook een kwartier krijgen. En het was echt nachtmerries. Dus we hebben het nog af en toe over wat afschuwelijk het was. En uh, uh, nu, veel jaar later kwam er een paar maanden geleden kwam mijn kat binnen met een muis en een bekkie. Ja, levend toch? En ja, die leven nog. En uh, die kat kwam binnen en uh, een rode kater... en echt zo met zo'n gezicht naar mij van... Oeh, ik heb een, uh, een uh, cadeautje voor je. Ja. En, uh, ja. Speciaal en, voor jou, de grote ja, baas. Ja, die, die, die, die katten kunnen dat zo doen. En ja. hij kwam eigenlijk binnen in, in mijn huis. En toen dacht ik, oh, ik moet geen muis in mijn huis hebben. Maar ik hoorde die muis zo ontikkelijk krezen... en die kat die, die zat echt met trots voor mij... en uiteindelijk lukte het me om dat muisje uit dat kakke, kattenbekje te halen. Want ik, ik, dat muisje kreeg zo verschrikkelijk... en toen dacht ik van... ja, dat vind ik eigenlijk ook afschuwelijk. Dus ik haalde dat, dat, dat muisje eruit... en um, die was kleddernat uh, van de kwel van die kat... en ja. uh, die hield ik in mijn hand... En, Ineens, het, ik vond het doodeng en toen hoorde ik dat hartje tik, tik, tik, tik, tik, yeah. en dat lijfje trilde en, uh, uh, uh, en ik, ik keek naar het kopje van mijn muisje en ik zag die, die kraaloogjes en die snorhaartjes en nou, toen dacht ik, nou, dit, dit kan niet. Dus toen heb ik hem uh, in, een, uh, in een pot gedaan en heb ik uh, papier had ik gedaan en een, een, beetje, een beetje, beetje eten en een beetje water. En ik denk, maar even kijken wat er gebeurt. Ja. En uh, bovenop de kast gezet. En een uur later zat hij zich te wassen. Helemaal droog. En uh, toen dacht ik, ja... Die katten zich, zitten zich te wassen. En het meisje ook. En die ja. had de snorhaartjes te poetsen. En... Jouw kat werd ondertussen helemaal gek waarschijnlijk. Want die dacht ja, waar is mijn muis gebleven. Die, die kat die was heel boos, ja. Die rode kat die de duurde een kwartier en die liep echt naar mij van... hoe uh, haal je het in je hersens om, om de cadeautje uit mijn bekje te halen... en op mijn eten. En, uh, maar ik zag dat muisje en uh, ik dacht, ja... Ik, ik, uh, ik, ik, uh, ik heb er uren naar zitten kijken. Die zat zich te wassen en een beetje eten en weer wassen. En uh, nou, uh, die doodsangst die ik vroeger had uh, voor muizen... En, Uiteindelijk heb ik hem um, een dagje nachtje laten zitten in de kooitje. Toen heb ik hem de volgende dag uh, aan de overkant op een ecologisch terrein. In de natuur heb ik hem losgelaten. Oké, okay. en. <lacht> Wel een veilige afstand van je huis. Ja, maar goed, um, um, en, uh, en een tijdje geleden vond ik toen, met die harde winter, toen kwam ik buiten en toen lag er ook weer een muisje op de, op de op het trottoir. Met zijn bekje open en die heb ik ook gepakt en uh, helemaal opgewarmd. En vanaf die tijd ben ik zo verliefd op muizen geworden. <lacht> ik vind het zulke schatjes, ja. als je ze goed bekijkt. En daar heb ik over na liggen denken. En toen dacht ik, als je een diertje goed bekijkt, en, en, en, uh, waar je bang van bent. En dat geldt ook voor spinnen. Als je eens goed bekijkt, hoe zo'n diertje in elkaar zet En hoe die ook vecht voor zijn eigen leven. En... Dan, dan, dan kan je ze een beetje niet doodmaken. Dus mijn angst voor muizen is veranderd in verliefdheid, echt. Dankjewel, je wel, en en, en en het geldt ook voor spinnen. Ik heb uh, nog één ding. Um, elk najaar. Ik was ook bang voor spinnen, maar ik heb ze nooit doodgeslagen. Ik zet ze altijd buiten. En um, toen, toen heb ik. Uh, de afgelopen najaar heb ik zitten kijken hoe zo'n spin. Een web zat te weven voor mijn raam. En een, een, dat heeft uren geduurd. En dan ging hij met zijn dikke vette lijf midden aan dat webje zitten. En um, ik heb helemaal geen insecten binnen gehad. Die ving hij allemaal. En toen denk ik, dat is prachtig personeel. Dus ga daar eens goed naar kijken hoe een diertje okay. eindelijk in elkaar zit. Dankjewel, je Marike. Dank voor het bellen. En dank Die voor de mooie dag. Ik wil heel graag kwijt. Oké. Okay. Oké. Okay. Goeie Jouw, dankjewel. Dag. Doe. Dag. Willem, goedenacht. Ja, nacht Frank. Heb jij een angst die je overwonnen hebt? Ja, ik ben. Uh, um, op jonge leeftijd heb ik mijn vader verloren. En uh, destijds is er een onbewuste angst uh, ingeslopen. om op dezelfde leeftijd te overlijden als mijn vader. Hoe oud was je vader? Uh, mijn vader was 46 toen hij overleed. En hoe oud ben je nu? En ik ben nu 44. En ik merkte daar wat rare reacties de laatste jaren in mijn lichaam. onder andere in de buik, maagstreek en de darmen. Ja. En toen ben ik een keer hulp gaan zoeken. Dat heb ik in je uitzondering gehoord dat dat een van de oplossingen is. Maar dat kan ik alleen maar bevestigen. En uh, dat heeft me echt geholpen. Want en, uh, je, die, die rare dingen die jij in je buik voelde, dat ja. jij dacht, oeps, daar begint het gedonder. Ik word ziek. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat is de eerste reactie die je het oproept. Uh, ik ben ooit eens bij een huisarts geweest uh, voor onderzoek uh, van die darmklachten. En toen kreeg ik bericht van, uh, heb je ooit eens gedacht aan het feit dat het een mentale zou kunnen zijn? Uh, iets uit je verleden of iets dergelijks. Ja. En, ja, Toen ben ik me wat bewuster geworden uh, van de angsten die ik heb. En dat is uh, vaak de helft van de oplossing, tenminste zo heb ik het ervaren. En, uh, ja, en de bewustwording is eigenlijk al de, de helft van de oplossing geweest. Je realiseerde vanaf dat moment, wacht eens even, dit heeft met mijn vader te maken. Ja, inderdaad. En de angst ook om, ook om snel dood te gaan. En dat vertaalde zich in mijn leven heel erg in het uh, snel willen leven. Alles snel afmaken, snel doen, optimaal genieten van het leven. Ook zonder, on, zonder misbruik van te maken. Ja, live life to the max. Ja, exact. En uh, uh, maar... ik, heb mezelf, ik heb mezelf de angst overwonnen en mezelf toegezegd te onthaasten. Wat, wat ging er mis door te snel te willen leven? Uh, je maakt dingen slecht af. Uh, je, begint aan, uh, uh, je bent heel ambitieus, want je wil snel uh, vooruitgang boeken. En dat geldt zowel in, uh, in het privéleven als in het zakelijk leven. Uh, daardoor aan, aan, ja, een aantal keren ook wel tegen de lamp aangelopen uh, door te ambitieus te zijn. Uh, door maximaal te leven, laat naar bed gaan. Ik ben overigens geen, geen drinker of iets dergelijks, maar ik rook wel bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn allemaal verschijnselen van: ik wil maximaal mijn leven leven zoals ik leef. Uh, want het is maar kort en dan moet je het maximaal uithalen. Ja. Uh, uh, uh. Maar, maar ik, ik, ik, ik zit een beetje te koud op het woord te ambitieus. Wat, wat is dat precies? <tus> nou nee, goed. Waar normaal, uh, uh, ja, laat ik het wat, wat, misschien wat kritisch uitdrukken, maar waar een normaal mens 65 jaar heeft om carrière te maken moet ik het in 46 jaar doen. Ja, dat was jouw gevoel althans? Dat was het gevoel. En uh, zo gedrukt ik me ook. Dus ik had altijd heel veel haast. Met als gevolg dat ik dingen nogmaals uh, uh, ja, uh, snel deed, daardoor wat slechter deed, uh, de kwaliteit wat achteruit ging. En uh, sinds ik onthaast, noem ik dat maar even, heb ik ook veel meer plezier in het leven. Ja. Betekent dat ook dat jij met je ellebogen constant uh, naar achteren liep te prikken? Uh, kan vo voorkomen, ja. ja. Aan de andere kant ergerde ik me ook heel erg aan, um, uh, en dat het was ook een. Ja, ik, ik, ik bouw wel kwaliteit in mijn leven. Dus ik vind persoonlijk contact bijvoorbeeld met mensen heel erg belangrijk. Maar ik merkte dat, dat ik altijd haast had dat ik dat juist heel erg ging missen. Uh, anderzijds, uh, carrière maken uh, binnen een organisatie, uh, als dat ten koste van iemand moest gaan. Ja, ik zal niet zeggen was dat geen probleem, maar dat, dat was een optie, laat ik het zo noemen. Ja. Uh, maar het is allemaal verleden tijd? Ja, uh, nou, in die zin, ik ben me er uh, heel erg bewust uh, van geworden. Van waarom doe ik de dingen zoals ik doe? Uh, misschien heeft dat ook wel te maken met mijn huidige leeftijd. Maar zeker met het naderen van de 26-jarige ja, uh, leeftijd. En het geeft opeens een hele andere ja, dimensie aan het leven. Ja. Rustiger, minder snel, uh, minder dingen doen, maar goed doen. En, uh, en veel meer kwaliteit uit contacten, veel meer kwaliteit. En genieten van dingen. Dat, dat is ook een belangrijke factor. Hoe zit het met je angst in, Willem, dat het over twee jaar wel eens uh, uh, voorbij zou kunnen zijn? Nou, die angst, dat heb ik al eerder gehoord, ook in jullie uitzending, dat, dat gaat nooit voorbij. De vragen, de, ja, laat ik het zo zeggen, ik, ik heb het alleen een plekje kunnen geven. Kijk, ik ken het, wanneer het uh, zich voordoet. En dan is het, ja, kan ik het vrij snel koppelen aan, is het, is het, een, reële, is het een reële angst? Uh, komt het door, nou ja, goed, door, de, uh, door de druk die ik voel van 46 jaar of niet? En uh, nogmaals, dat, dat wetende uh, merk ik opeens dat er ook ja, daaraan gerelateerde angsten... Uh, uh, um, veel beter te managen zijn voor mezelf. Ja, ja. Je kunt het een plaatsje geven, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Dat is mooi en ik wil je hartelijk danken dat je daarover kan vertellen. Succes met de uitzending en bedankt voor de mogelijkheid die je me geboden hebt. Oké, okay. dankjewel Willem. Dankjewel. Dag. Het Dag. Dag. Arnold, nacht. Hey, goedenavond. Of goedenacht eigenlijk. Ja. Dus nee, ik, uh, ja, ik belde eigenlijk omdat ik uh, zelf ook angsten overwonnen heb. Ik uh, ben zelf ook... Uh, ja, uh, heb ik een slechte tijd gehad. In uh, 2006... En uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel overheen gekomen. En uh, ja, dat moet, ik, ben, ik heb het eigenlijk gered met de hulp van de omgeving en met jezelf. Wat was er zo zwaar aan 2006? 2006 was heel zwaar, uh, omdat ik in een, in een, bij een, een bedrijf werkte, een woningcorporatie, die werd overgenomen. En uh, die werd gefuseerd, en uh, daar was fraude. Met een uh, directeur, en uh, er waren twee mensen van de veertien de die. Uh, die eigenlijk dat uh, kenbaar gemaakt hebben, waaronder ik. Ik zat op de financiën. Ja. En uh, dat is mijn noot in dank afgenomen. Uh, ik ben daardoor mijn uh, baan, die ik acht jaar had, verloren. En. Uh, ja, de directeur is ook. Uh, uh, is ook voor de rechter verschenen. Die heeft er wel een afkoopsom van vijf ton gehad. Die is in Spanje gegaan. Uh, uiteindelijk ben ik mijn baan verloren. Ben ik in een burn-out geraakt. En in, in een hele zware depressie. En uh, ja, daar komen ook uh, bij een depressie komen. dus ook de nodige angsten. Ja. Uh, alleen, ja, ik, je kan eruit komen. Uh, met hulp van je omgeving. En uh, ja, ik ben er heel van uitgekomen met hulp van het geloof. Uh, uh, ja... Het is een beetje raar om te zeggen, maar uh, ik heb dus uh, ik heb dus een godservaring gehad, dus dat ik uh, heel erg uh, verdrietig was, en heel erg helden, en dat uh, dat naast mij iemand kon zitten en een hand op mij legde, en uh, die stelde zich voor als Theo. Ja. En uh, nou ja, dat is dan is het allemaal een beetje doorgeverifieerd met een uh, met een non. Met een, een, een, een zuster, zeg maar, een non. En ook een psychiater. En die zeiden allebei van... Ja, Theo, dat is eigenlijk iets van Grieks Dat is God. En dat is gewoon God geweest. Ja. En, uh, maar ja, je kan er gewoon uitkomen. En uh, ja, op dit moment uh, ben ik 42. En uh, ja, heb ik helemaal geen angsten meer. En uh, heb ik gewoon schijt aan iedereen. En uh, ja, iedereen doet toch wat hij wil. En uh, wat je nu erg ziet, en dat, dat vind ik ja, niet beangstigend. En dat moeten mensen ook niet beangstigend ervaren. Maar wel betreurenswaardig dat, dat alles zo op angst ge, geschoeid wordt. He? Dus de hele de maatschappij en de hele cultus. De hele, ja, alles wat ook op de economie geschoeid is. Dat wordt allemaal op angst gebaseerd. En, en ja, dat is eigenlijk wel jammer. En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje dat, uh, ja, dat Nederland daar een beetje uh, in, uh, in kennis een beetje heel erg in uh, Heel erg uh, dom in is geworden, zeg maar. Maar waar, waarom, dat waar, jammer. Waar, waarom vind jij dat, dat alles op angst gebaseerd is? Nou ja, gewoon de, gewoon de hele economie, hè, met de beurs en zo. En uh, alles wordt afgehangen van koerschommelingen, van, uh, van uh, situaties in, uh, in, in gebieden die uh, niet echt betrekking hebben op ons... Uh, daar worden dingen uit afgeleid en dan worden ze dus in de media heel erg op, op, op angst uh, geattendeerd. En op ingespeeld dat is volgens mij ook uh, een teken dat de PVV zo groot geworden is. Maar jou, is... jouw eigen uh, periode van burn-out zei je, die ja. um, uh, uh, was heftig en, en diep, um, ja, heel um, diep. En, en werd helemaal getriggerd ook door angst? Uh, ja, door angst, maar ook door uh, eerzucht. <laughs> Dat is ook een beetje van mezelf natuurlijk, om toch uh, door te gaan. Er eh, wordt mij altijd verweten dat ik een enorme doorzetter en wilskracht heb. En uh, ja, die dingen die kunnen natuurlijk botsen. Eh, de ene angst en de andere toch die doorzetting en die wilskracht. Ja. Uh, ja, dat. Ja, ja. want, want je ambitie was er nog steeds, maar tegelijkertijd was je je baan kwijtgeraakt... omdat je opgestaan had en had gezegd, uh, dit klopt niet wat hier gebeurt. Maar hoe ben je eruit gekomen uit die burn-out? Nou, inderdaad, door wat ik zeg, door de hulp van mijn omgeving. Dus van familie. En ook uh, van, uh, van mijn geloof. En uh, ja, door het zelf, hè. Door uh, te vechten en te knokken. Uh, vallen, opstaan, vallen, opstaan. Ja, uiteindelijk, uh, dan, dan, dan, dan, dan val je en dan sta je op. Maar uiteindelijk, uh, ja, je blijft overeind. Ja, tenminste, uh, ja, zo zie ik het dan. Maar... ja. Ja. Uiteindelijk blijf je natuurlijk over dit. Dus, uh... Met de hulp van je geloof, met de hulp van je familie, ja. ben je overeind gekomen? Uh, ja. Heb je nu weer werk? Nee, op het moment niet. Uh, ik heb uh, wel 14 maanden bij de AFM gewerkt, Autoriteit Financiële Markten. Yeah. Daar heb ik heel veel geleerd en ook tot heel veel inzichten gekomen. Uh, ook niet altijd leuk. Uh, ja, nu uh, op moment heb ik even geen werk en nu uh, ben ik ook, uh, ja, nu ben 42 en ik ben ook een beetje aan het brainstormen van, ja, wil ik altijd in het financiële blijven wat ja. ik 15 jaar gedaan heb, of moet ik nu misschien een hele andere richting op, op gaan? Arnold, ik, ik ga jou heel veel succes wensen. Ik hoop ja. dat het allemaal goed komt met, met jouw carrière. Dank ja, voor bellen. Dank je. for the stars and land on the moon And if I have time Take a breath and let it go Uh, de man van Voist, was de man achter Voist, nu voor zichzelf. Dazzled Kid heet zijn uh, band Yes, No, Maybe heette dit liedje. Ik spreek het op apparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Colette Frank hier. Bij jou te gast is de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Hij woont en werkt al vanaf 1975 in die stad, maar hij is er niet geboren. Wanneer wist hij dat hij zijn hart aan Amsterdam had verpand? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We zijn het einde gekomen van twee uur Casaluna. Zometeen op deze zender nog steeds wakker Nederland. Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht. En wat de NCV betreft, graag weer tot morgen.